Stereo We want you to feel this In my heart, and let the sun shine in my heart, and let the sun shine in my heart. Drie uur lang, keier door je speakers Op Zandvoorts grote dansvloer Mijn naam is DJ JK En ja, we traten gelijk al met een lekkere plaat Dennis de Menace, Sunshine in my heart En ja, ik kijk links van me Geen Dion Sydney. Hij is weer opgeschoven Maar de one and only DJ Ten Hoven. Goedenavond Joey Hey, JK, alles goed? Jazeker, hey, we hebben je gemist vorige week Oké. Okay. ja Dennis, Dennis er zijn een hoop positieve berichten binnengekomen dat ook hij goed bezig is Dat heb ik gehoord inderdaad, dus ja. sorry, daar ben ik heel blij mee. Kijk de mailbox nog maar eventjes door al die berichten. Ja, dat heb ik al lang gedaan, joh. Ja, daarom. Hey, maar wat hebben wij vanavond allemaal, want jij bent de man van alle hete nieuwtjes hier. Ja, de organisatie Sexy uh, heeft een leuk uh, nieuwtje met een update wat ze allemaal gaan doen. En uh, waaronder Sexy on the Beach en Spring Beach Red Edition. Um, Smaakstof Sessions bij BLM 9. Krijgt heel weinig aandacht en ik hoor er ook nooit wat over. Dus hopelijk komt daar vanavond een beetje verandering als wij de aandacht aan gaan besteden. Ja, ik zie het meestal uh, rond de Twitter uh, rondzuizen. Ja, want jullie ja. donuts en zo en dat soort dingen. Maar voor de rest, uh, heel weinig uh, mensen hoor je erover. Uh, de programmering van de Escape. Nou, Stamford's uh, ja, mooiste club van uh, Amsterdam. Of uh, zeg ik van Amsterdam. En uh, ja, wat ze allemaal in juni gaan doen, wat op het programma staat. En dan nog een leuk festival met een leuke internationale naam. En wat dat is, ga ik straks vertellen. En voor alle luisteraars natuurlijk 10 voor 10 weer een nieuwe partyguide. Wat gaat er dit weekend gebeuren? En er staat een hoop op stapel hier volgens mij in de regio. Het is mooi weer. Dus misschien leuke zomerse strandfeestjes. Ja, doen we ook nog eventjes een review van de afgelopen Zandvoort Alive. De enige echte die er was. Kunnen we ook wel eventjes doen. Onze Twitter rubriek, tweet it or be it. We gooien maar ook gewoon eventjes. En natuurlijk ontzettend veel lekkere muziek. Wat dacht je van de bingo players? When I did bijvoorbeeld... Ja, hij is uh, al een tijdje. Hij zat bijvoorbeeld al in jouw ah, hotmix. Altijd als ik hem draai, gaat hij los. Altijd als jij hem draait, gaat hij los. Nou ja, we gaan het hier gewoon doen. Maar zie je het? De bingo players. When I dip. Dit is jouw CFM's antwoord 106.9. 104.5. Natuurlijk ook via de livestream. www.cfm's Leuk dat je erbij bent. plaats. Ben je de somerse beats? Uh, We zouden hier zo een mesje van, uh, van kunnen maken. Crazy, funky stijl. Uh, nou ja, die plaat is al op zichzelf stijl goed genoeg om uh, om gewoon uh, zo uh, ja, te knallen. Tuurlijk. Ja, ik, ik denk dat het hier ook uh, meer los gaat als een... Ja, is dit nou een oude release of een nieuwe release? Als... Uh, want de Bingo Play hadden toch ook nog een nieuwe, die laatste in de charts stond. Yo, die gasten brengen zo uh, zoveel uit. Maar er zijn gewoon een paar plaatsen die van hun altijd tijdloos en goed blijven. Ja, nou ja, ik vind dit een ontzettend lekkere plaat. Je hebt ook uh, die Tom's Dinner van hun. Ja, klopt. Die vorig jaar al toen uh, in de bootleg verscheen. Ah, die draai al heel lang en die is opnieuw uitgebracht. Ja, en hij, hij doet het nog steeds goed. En hetzelfde uh, als uh, Devotion, die blijft ook tijdloos, altijd goed, die blijft altijd aanslaan, dus dat... Uh... Ja, ik vind deze leuker uh, Tom dan uh, Tom's dinner dan... Ja, deze is uh... ook vet, deze doet ook goed. Uh, ja, bingo players leveren altijd kwaliteit af en dat blijven ze ook doen. Dus uh, ja, die kels zijn wel leuk maken. Ja. Uh, ben ik daar heel blij mee. Nou, Maarten en Paul, helemaal top jongens. Vrienden van de show, mogen we toch wel zeggen. Hé, hey, wat uh, jij ook altijd leuk vindt, sexy on the beach. Op zondag 6 juni gaat het weer gebeuren. Sexy motherfucker gaat hard naar het strand. En dat gaan ze overnemen in de vernieuwde beachclub vroeger. Hier kun je terecht voor de derde editie van de SES uh, de die deze zomer gehouden worden, dus nog drie te gaan. Op deze dag wordt Beach vroeger de plek om heerlijk te genieten van gezonde zeelucht, de warme zonnestralen en de lekkerste drankjes en natuurlijk de beste DJ's waar Sexy Motherfucker bekend om staat. Sexy on the Beach zal ditmaal in het teken staan van de upcoming events van Sexy Motherfucker in Joret. De Spring Break Pre-Party zal een kans zijn voor mensen alvast een voorproef te krijgen van de parties die in Jorette zullen plaatsvinden. Na alle geruchten van sexy events in Joret is hier eindelijk een bevestiging. Clubs als Privé en The Magic, Move Gaga, Colossos en The Revolution we zullen daar deuren open slaan voor de hype van Nederland. Maar voordat het zover is, zal er natuurlijk een spetterend feest plaatsvinden in Club vroeger. Gewapend met een spetterende line-up staat de middag weer garant voor een feestje van je welste. De zomer is in volle glorie bezig en met die gedachte zal sexy on the beach een party verzorgen die geen gelijken zal hebben. De vorige edities hebben hun sporen duidelijk achtergelaten. Non-stop losgaan is een motto van de avond en natuurlijk kan je ook genieten van de sexy on the beach. De grootheden van het land zullen zoveel beats en tracks eruit gooien dat de danssloer constant in beweging zal zijn. Dance music is in alle soorten en maten, of het nou house, tribal, latin, techno, eclectic, urban, R&B, caribbean, salsa, swingbeats, disco, 80's, 90s, of wat dan ook zal zijn, het is aanwezig. Dat betekent maar één ding, losgaan, losgaan en losgaan. Sexy Motherfucker en Spring Break Your red, 7 tot en met 12 juni. Een megafestival dat je dit jaar absoluut niet mag missen. Sexy Events presents in samenwerking met Beachmaster Spring Break Your red. Dat overgewijd vanuit de USA is dit het evenement van 2010. Een super naar nice Your Red, maar inclusief 7 avonden geweldige feesten met de beste DJ's. Spring Break Your Red is de Nederlandse versie van de wereldberoemde Spring Break in Amerika. Net als in Amerika zorgt Spring Break Your Red de hele week voor een sensationele line-up... ...en bekende topfeesten met alleen de beste DJ's en artiesten. Boek je reis Spring Break Your Red, dan is de toegang voor deze feest inbegrepen in jouw vakantie. Zo mis je niets van de sensatie en bespaar je ook nog eens veel geld. De organisatie weet het zeker. De sexy motherfuckers gaan dit jaar Spring Break Your Red, dus zorg dat je erbij bent... Houdt hun houd site in de gaten voor de programmering en de line-up. Nou ja, de DJ's die er gaan staan: Sean, Hartwell, Seductive, Rehab, de Afro Brothers, Nicky Romero, Lucky Charms, Quinton, Mark Benjamin, Roald Sinister. En dat, ja, dat zijn ze een beetje. Nou, een leuke line-up. Ja, ik zou liever naar Amerika gaan. Waar het niet dat er een beetje olie ligt daar zo. Hé, hey, we gaan gauw door met de Kroekers. Royalty! En dan lekker in een Riva Startup. Een beetje de man van het moment aan het worden. Riva Star met al zijn remixen. Helemaal lekker. Helemaal sfeervol. Hier op Zandvoorts. Grootste dansvloer. Dit is hier tot 12 uur. Met hete beat. I'm hey. Op jouw Siemens antwoord. En dat brengt ons bij weer een nieuwtje. Smaakstof, Joey. Dat klopt. Smaakstof is op dreef met iedere week weer de smaakvolste DJs op het programma. Na een wisseling van de mei maand gaat juni in het quick flink omhoog. Dat betekent ook voor Smaakstof zinnigende vooruitzichten. Op zondag 6 juni is het weer smullen geblazen bij BLM 9. Ditmaal met Juri Donas, Frank Rizardo en Bjorn Wolf achter de knoppen. Al vanaf de late jaren negentig is Jury Donas een bekend gezicht in het Nederlandse clubcircuit. Als resident voor Camel Party Nights vloog hij naar Hot and Hair. Later werd hij in een van de vaste waarden van Sneakers Music geïntroduceerd. Zijn enthousiasme achter de decks en zijn geoefende oor voor wat een dans voor doet bewegen... maken hem tot de veelgevraagde DJ. Ook productioneel lijkt Jury de laatste jaren van zich horen. Zijn eigen label Colorwork Recording staat gerand voor dansvoer Minutie van de bovenste plank... En met zijn nieuwe sublabel Dunkin' Donuts en zijn residentie voor smaakstof heeft hij een zinnigende zomer voor de boeg. Frank Rizardo heeft de afgelopen jaren opgeworpen als een voorvechter van de betere houtsgeluid, zowel achter de deks als in de studio. Met support van internationale namen als Steve Angelo, Sebastian Rosso en Velocran heeft Rizardo in meerdere landen een flinke naam opgebouwd. In België belandde een van de tracks zelfs op nummer 2 van de Dance Charge. In BNM 9 laat hij zien wat hij onder de smaakstof sound verstaat. Bjorn Wolf houdt ook wel van een feestje, vooral tijdens het rijden. Deze nieuwe oplossing van de techno Sminnend Nederland heeft talent voor de dansvoerfennerij onder de knie. Met verweersvoorspellingen voor het hele weekend kan zondag de 30e bijna niet anders dan een prachtige strand af worden. De liefhebber weet waar, voor, uh, waar hij deze moet doorbrengen. Smaakstof verzorgt deze zomer de zondagen bij BLM 9 en gozien in de smaakvolle house in techno. Iedere zondag kun je tussen 4 en 12 de smaakstof DJs verwonderen bij een van de vijfste strandtenten die het land kent. Tot 6 uur is de entree gratis, daarna een tientje in de voorverkoop en half 7 aan de deur. Smakelijker dan dit vind je niet en liefhebbers zijn gewaarschuwd. Hij is er geweerd, een tientje in de voorverkoop en 7,5 euro aan de deur. Weet je wel, is het andersom? Ja, dat is wel... <laughs> ja, vreemd. Een foutje in het persbericht. Ja, wij nou, komen... Misschien, er... misschien niet, misschien... Uh... Ja, nou ja. Altijd, altijd leuk uh, natuurlijk, toch weer een biertje, dachten we zo. Maar sowieso raar dat je gratis naar binnenkomt, dat je ook nog huis in de voorverkoop kunt kopen. Ja, nou ja, je moet wel voor zes uur binnen zijn en het is gewoon zes uur dicht, de deuren. En ja, het wordt mooi weer. En ik denk, ja, op het circuit schijnt ook een heel klein evenement uh, te zijn, wat een gigantische aanloop uh, zal hebben, dus... Kom op tijd. Nou ja, met een mooie weer in de aantocht. Helemaal goed. Joey, ken jij Crystal Waters nog? Ja, die ken ik nog wel. Ja, nou ja, hartstikke leuk uh, natuurlijk Crystal Waters. Uh, vrienden van de show uit Italië, Belani en Spada, die hebben samen met Crystal Waters een plaatje opgenomen. When People Come Together. Nou ja, ik vind hem lekker. Een lekker zo'n deuntje. Een beetje balkan. Een primeur hier gewoon, bij zie je het. Dat zeg ik op de Nederlandse radio. Hij komt binnenkort uit in België. Luxemburg, Nederland moet nog even wachten. Maar wij hebben hierbij zie je het. Dit is Crystal Waters, versus Belania en Spada. van Joey. Ja, wel aardig, sommige fragmenten zijn lekker, maar bepaalde stukjes, ja. Maar het is over het algemeen wel een lekker plaatje. Dit is uh, dan de uh, Crack uh, Saron remix, uh, of de Radio Edit. Nou ja, er zijn nog meer versies van. Ik vind hem helemaal lekker. Die bal kan uh, samen te doorheen. Het zou een mooi plaatje zijn uh, voor het wereldkampioen voetbal. Uh, echt gewoon lekker vrolijk. Als er gescoord is, moeten we erin knallen. Helemaal leuk. Maar ja. Misschien uh, zijn meningen anders... Nou, de zomerheid uh, van het voetbal is volgens mij al gevonden. Ja. Doch die van Shakira? Nee, of? nee, nee. Dos cervevas por pavor. Alle Spanjaarden hebben een snor. Die kennen we nog niet. Die moet je maar eens opzoeken. Dus, uh, ik hou niet van Nederlandse aandacht, maar het is toch wel een leuk plaatje. Oké, okay, nou ja, als jij het zegt. Uh, we hebben meestal hier uh, wel een aardige smaak, dacht ik zo. Ja, de mailtjes komen hier gelijk ook over deze plaat binnen. Ik zie hier een mailtje van Marloes. En Marloes die zegt, ja, ik vind hem helemaal uh, geweldig. Ik zie een mailtje binnenkomen van Erik. Erik die zegt, nou ja... Het kan net zoals Joey zegt al iets knallen, meer knallen, nou ja... Meningen zijn dus verdeeld. Ik ga hem in ieder geval vaker draaien. Maar Joey, terug bij de nieuwtjes over de Escape. Onder de mon, leuk om te weten. Juni is benoemd naar de Romeinse godin Juno, de vrouw van Jupiter. En God, dat is een DJ. Zo komen we aan bij de DJ's in de Escape. Een fijn en heet en juni-programma zorgt voor veel afwisseling van house tot electric en van dansen tot dineren. Hot Town, Summer in the City, baby. Opgego de oppergod en resident van Escape is lekker bezig. Hij heeft onlangs twee leases weggetekend. Als eerste Raimundo versus Gabriel en Castellen. Absoluut. Deze wordt op de gerenommeerde New York label Star 69 van Peter Rauhofer uitgebracht. Ook de plaat Raimundo versus Gabriel en Castellen, attention, komt binnenkort uit. En vorige week al in de show gehad. En wel onder het label Radical Rhythm. Daarnaast zal uh, zijn eigen ode aan Framebusters Framebusters 2.0 op de Pacha Ibiza 2010 verschijnen. Volg hem op Twitter www.twitter.com/djremundo en natuurlijk de SoundCloud www.soundcloud.com/djremundo. Elke zaterdag you can get Framebusters at Escape. Op 5 juni wordt je muzikaal aangepakt door Ralf Vero, Frankie Lizardo en uiteraard Raymundo. Diva Vika Kova komt uit de munten vocalen verzorgen die samen met de opzwepende beats een meestal geheel zullen vormen. Hou je meer van Eclectic? Danny bouwt in de Deluxe zaal zijn eigen feestje. 12 juni gaan Raimundo en Frederik Abbas weer met elkaar de strijd aan achter de deks. Amsterdam Rocking met MC Prime houdt een oogje in de zaal en de veelgevraagde DJ duo Claire en Sheila Hill gaat de Deluxe op zijn kop zetten. 19 juni is er alweer een mooie dame uitgenodigd door Raimundo. Niemand minder dan Marcella zal de decks bemannen. Ook het held Steven K. is daarbij. Dan Stezo hanteert de Mike en Lars Vegas rockt de zaal met Eclectic Tunes. Zaterdag 26 juni staan niemand minder dan de bingo players praten in de escape. En die gaan ze verbouwen. Check hun plaat When I Dip die we ook hier net gedraaid hebben. En je krijgt ongeveer een idee wat het gaat worden. MC Janto zorgt voor de vocalen en Ruby Wex gaat knallen in de Deluxezaal. Hou Escape op Twitter in de gaten, want Escape verloopt namelijk onder de vrouwelijke volgers. Drie gastelijnsplekken voor Framebusters. ingezien toegang tot de Stipdeck. En er staan leuke verrassingen op de stapel. Dus volg Escape op twitter.com. Slash Escape Amsterdam. Op vrijdag en zaterdag kun je niet alleen in de Escape terecht om te dansen. Want sinds kort heeft de Escape Café op deze avond de DJ Danny staan. Die op bezoekers vanaf 10 uur zal verwennen met een lekkere downtempo tunes. Naarmate de avond verstrijkt, wordt er opgebouwd naar de Dance Classic in House... ...zodat je dat in de laatste uurtjes los kan gaan. Ook de Escape Lounge, de e-lounge, zal deze dagen open zijn... ...waar je vanaf 7 uur in intieme atmosfeer kan relaxen en genieten van het uitzicht over het Remlandsplein... ...onder het genot van Signature Cocktails, die ook beneden in het café te bestellen zijn. Elke donderdag, vrijdag en zaterdag kun je bij Escape terecht voor een complete Escape Experience... Je wordt verwelkomd in de Escape Café, waar je heerlijk driegangen gangen dinner wordt bereid met keuze uit verschillende voor- en hoofdgerechten. Na het dinner wordt je boven begeleid met een glas champagne en in de e-lounge wordt je aangeboden. Ten slotte zul je VIP-bandjes krijgen zodat je op eigen gelegenheid via de VIP-ingang naar de Escape Club kan gaan. Waar je een geweldige avond met je partner, vrienden en vriendinnen staat te wachten. De hele avond bepaal jij zelf het tempo, zodat je de onvergetelijke avond en nacht wordt. Dit arrangement kost 40 euro per persoon, exclusief drank, inclusief een glas champagne en fitbandjes. Interesse stuur een mailtje naar dinnerarrangement.escapecafe.nl Verder informatie en reservingen zijn ook te vinden op de site. Sluit het weekend af op zondag. Naast de eigen avond Escape, Sunday Night met resident Frederica Bas en Rico Vavella, is Miss Wendy ook van de partij. Zij neemt haar succesvolle Minks Exclusive Event elke tweede zondag van de maand voor haar rekening. Ook Rich host twee avonden op zondag 26 juni met Jazzbee, Nissel, Douane, Franklin, Jep, Johnny Deff, De Liefje Reform, Aaron en Mo MC. De entrebedag 15 euro en op zondag 10 euro. Of ik zeg zaterdag 15 euro en op de zondag 10 euro. De tijden zijn van 11 tot 5, zaterdag op 11 tot 4 en op zondag van 11 tot 4. En dat is zo'n beetje... Oké, okay, nou ja, van nog een uh, heel diner uh, voor 40 euro, uh, toch? En dan gewoon nog uh, gratis uh, toegang uh, tot het VIP-gedeelte. Nou, helemaal leuk. Moeten we ook een keer doen. Ja, het is uh, flink, uh, flink of wat ze aanbieden bij The Escape. dacht het wel, ja. Echt, veel. Helemaal leuk. We gaan het binnenkort weer eventjes uh, doen, Joe. Ja, staat bij goed. deze. Hé, hey. Twitter. We gaan hem straks doen, de Twitter-rubriek. Maar ja, Twitteraar uh, die ook flink actief is. DJ Chucky. Die heeft een hele vette plaat uh, onder andere genomen. Nadie en Milani. Eye on you. Op stand van het grootste dansvloer. Laat je horen. Dit is shit. Remix. En ja, dan is het tweeted or Beat It! Oftewel, gewoon alle tweets van alle DJ's. We houden het allemaal in de gaten. Scheldt dus jullie een hoop werk. En wij hebben de nieuwsjes. En Joey, was het deze week uh, nog wat? Ja, zijn we of wel was een aantal het nieuwtjes. vrij rustig, uh, had ik het idee? Ja, het was, het was heel wel vrij rustig, maar toch, uh, toch nog wel een aantal leuke tweets. Wel Afrojack. Uh, Efrojack. Ik was uh, natuurlijk vorige week weer geen Oosthout, Toen zagen we een mooie poster met Afrojack in Breda afgelopen donderdag. Alleen, uh, hij we op het laatste moment moeten afbellen, want uh, David Ketta belde hem op of hij uh, meeging naar Pacha Ibiza om daar lekker te draaien. Met de privéjet, alles erop en eraan. Nou, de keuzes uh, om te maken, die, uh, die zijn goed. Dus hij heeft Sunny uh, James er maar naartoe gestuurd. Wat is er nog meer voorbij gekomen? Uh, ja, de Chucky, uh, tenminste, dit is weer een uh, plaats met uh, Chucky bestempeld die niet van Chucky is. Oh ja, dat hoor je toch wel regelmatig van artiesten. Van, nou, uh, maar bij Chucky gebeurt het nu vaak en nu is uh, de plaats Getting Over van David Ketta. Oké. Okay. Die is nou door iemand geremixed en die hebben de Chucky remix genoemd, maar dat is dus niet zo. Dat kan ook niet, want uh, hij is ook nog niet uh, gekleerd, de samples in ieder geval. Uh, ja, Lebek-Luke uh, gaat uh, helemaal over op de USB-sticks. Ja, de bingo-players uh, bingo uh, werken met Logic, maar ze gaan dan even uitproberen voor een tijdje. Kijken nou. wat ze daar eens kunnen maken. En dan heb ik ook nog over de bingo-players van de week. Kwamen ze illegale merchandising uh, van hun tegen in Duitsland? Ook altijd leuk om tegen te komen als je daar zo aan het draaien bent. Wat hebben we nog meer? Gregor Zalto, ja, hij woont hier in de buurt. Dus hij is even lekker van een dinertje aan het uh, genieten op het strand. Dus ja, waar zal dat zijn? Hadden we nog meer leuke uh, nieuwtjes? Nou ja, Nicky Domino is nu lekker aan de barbecue. En uh, hij is vanavond dus in de escape. Morgen in, uh, weet ik veel waar, of uh, in zondag dan in Bloemenau. En maandag in Joret. Oké. Okay. Nou ja, en dan nog een laatste. René Ames. Hij gaf van de week een hele vette plaat uh, van de Prodigy. Gaf hij weg een uh, bootleg of een remix, hoe je het wil noemen. En ja, volg ze gewoon. Dan heb je nog eens een keertje een leuke trek uh, gratis en voor niks. Tot zover, tweet it or beat it. Dan gaan we gauw door met lekkere muziek. Nastala Crazy staat voor je klaar. Straks natuurlijk nog de partykite hierbij het. Op jou zie je voor. Zomaar een... het, nou het zou zomaar een kreet kunnen zijn van uh, de demissionaire uh, minister-president oh, tijdens het verkiezingsdebat. <laughs> maar ja, het is ook weer een mooi bruggetje naar Lief Festival. En daar weet jij weer alles vanaf. Dat klopt. Op 4 september wordt de vijfde jaar recreatiegebied Strijkviertelte Utrecht omgeturnd tot een van de grootste liefdesparadijzen. Vanaf uh, vandaag maakt Cross Sands de line-up bekend van de aankomende jubileumeditie. Het festival dat zich kenmerkt door intieme area's, vernieuwende decors en muzikale hoogtepunten. En ze zijn ingeslaagd een, een zeer veelzijdig programma neer te zetten. Op de meeste is grote paradepaardjes als Sander Kleinenberg, de Zweedse John Daalbek en de Funkerman geprogrammeerd. John Dalbeck zal daarbij niet de enige artiest zijn in de Zweden. De opkomst uit de vernieuwende sound van Avicii wordt zeker weten de verrassing op de main stage. De Utrechtse techno-organisatie Solar Cruise biedt dit jaar ook in haar tent de beste techno. Met helden variënnes van de grote internationalen als Joey Beltram en D-Tron. Tot aan Shlomi Aber en de Israëlische Shlomi Ame is eigenaar van B, S1 Recordings. En heeft het dus streven om naar unieke sound te produceren en de alledaagse commerciële sounds te vermijden. Ja, Lief heeft dit jaar tevens een nieuw festivalgedeelte erbij gekregen. Op een nieuw stukje gas wordt een lieve tent gebouwd waarin je de hokjes gedacht wordt. Gauw Electro, breakbeat en zelfs hip Hop zorgen voor een zeer hete tent met volwaardige eigenzinnige programma's. Het Amsterdam Rebellion krijgt dit jaar een uniek plekje op het terrein, namelijk een podium en dansvoor op het water. De lijnen van dit podium worden uiteraard rebels. vrijvechters als de Hey Kids, Francesco, Robusty en When Harry Meets Sally, Tess Is More, laat je gedurende heen nog inspireren met een sublieme sound en minimal sound. Naast de reguliere stages is er ook nog Surprise Area, dit jaar nog verrassender. Het podium wordt leuker dan van tevoren. De leiding van deze area-outen, de Cross, nog heel lang voor zich. In ieder geval de mainstages. John Daalbeek, Affici, Sander Kleinenberg, Hartwell, Funkerman, Lucien Ford. En dat was uh, de aardige line-up. Nou, er staan wel meer stages, maar ik ken al die namen niet. En ik denk dat heel veel luisteraars de namen ook niet kennen. Maar alleen de mainstage is echt leuk, omdat daar een paar uh, Zweedse namen tussen staan. Nou ja, de Karelia speakers Dennis Ruijer. Dat zien we onder andere er ook ah, nog tussen staan? Slomi Aber, 360 Sound System. Nou ja, schaamteloos DJ's kennen we niet. Nou ja, je, je hebt de main stage en... Nou, daar zijn aardige namen, oh. laten we het zo zeggen. Ja. Gauw door met lekkere muziek, want ja... de Party guide. hij staat al te trappelen. En is het wat deze week weer, Joey? Mwa mwa. Mwa We gaan nu gauw door. Affect en Koyo. Nit Magica. We'll ...zonder uitgezakt zitten, want ja, DJ Ten hij staat er helemaal klaar voor. En als ik het zo zie, dan is het een veelbelovende partykite. Kom er maar in! Ja, we gaan beginnen op de zaterdagavond met Laud in in de Panama. Dit feestje kost 15 euro en het duurt van 11 tot 4. En in de lijn staan Daniel Bovi in Roy Rocks, René Ames, Chris Rocks, Jasper Clash en Zaldi MC. Dan gaan we door naar Paranoia at the Paradiso. De kaartje kost 15 euro en dit feest duurt van half 12 tot 5. In de grote zaal zijn Afrojack en de Hey Kids. Dan gaan we door naar Pure at the Powerzone. Dit kaartje kost 20 euro en het duurt van 11 tot 5. In de lijn bestaan Mark Benjamin, Michael Mendoza, Kennedy, Alvaro, de Afro Brothers en Artistic Raw. Dan gaan we door naar de Boulevard White Edition in The Sand. Dit is van 11 tot 5. In de lijn staan Lucien Ford, Quintino, t Rashid, Leroy Styles, Beggy Begovic, MCG. En dat was de partykijt al voor deze yes. week. Of uh, nee, in de zondag nog? Je ja, ik wou, ik wou ook wel zeggen. Je zit me helemaal lekker te maken met de zondag. Ja, dat klopt. De poes staat op mijn wielscherm en dat betekent sexy motherfucker. De kaars kostte 10 euro en in, uh, het feest begint vanaf 2 uur en duurt tot 12. In de lijn staan Hartwell, Sean, Mark Benjamin, Quinton. Afro Brothers, Kennedy, Rehab... Nicky Nomero, Sir Edward... Lucky Charms, DJ... Mix Master J, Roll Sinister... en Firebeats. Allemaal met MC Knowledge. Nou ja, dat is een aardige line-up zeg. Ongelooflijk. Dan gaan we door naar de smaakstof... at BLM9. De kaars kostte... 10 euro en het duurt van 4 tot 12. In de lineup staan Frankie Rizzardo... Yui Donals en Bjorn Wolf. Bij Blue Saint Tropez. De kaars kostte... 12,50. Dit feest duurt ook van 4 tot 12... In de lijn staan DJ Gregory, Lucian Ford, Afrojack, one Too many Alice Cruz en Mavis Aqua. Weet je wie ik daar bij dat feest had verwacht? Gregor Salto. Omdat DJ Gregory de laatste tijd veel meer bezig is met platen te maken. Had ik hem eigenlijk wel bijge... Want dan vind ik Afrojack toch weer een vreemde eend in de bijt. ertussen. Nee? Afrojack ertussen. Ik vond het wel vet dat het stond. Ja, ik ga de ik ga beetje vroeger, maar ik had ook graag Afrojack even willen zien knallen. Ja, dat is zo. Maar ja, als ik kijk naar uh, de line-up van vroeger, wordt dat het feest, uh, denk ja, ik, dit weekend. Ja, ja, ja. Helemaal leuk. En ja, wat ook zo helemaal leuk wordt, dat is onze eigen DJ Dion Sidney. Staat hij zo meteen te trappelen? Of staat hij voor een dichte deur? We gaan het meemaken. Nu eerst Dr. Kucho. Liora als we het goed uitspreken, dit is het! Tot 12 uur, keihard door je speakers op jouw grootste dansvloer.